...omgedoopt tot Pimp Fortuynplaats. Bij de onthulling van het straatnaam zo'n duizend mensen aanwezig. In Italië is Juventus kampioen geworden. De voetbalclub uit Turijn won zelf en zag naast de concurrent AC Milan verliezen. Daardoor is Juventus met nog één speelronde te gaan niet meer in te halen. Het is het 28 e landskampioenschap voor Juventus en het eerste sinds 2003.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 Stop dropping and won't stop dropping to we're all stop hot she's queen of fox in independence she got soul in the beauty of her melody yeah. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM -zandvoort They paid paradise and put up a fucking line With a pink hotel of boots you swing in hot spots Be in paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum and they charged the Now they pay paradise to put up a fucking lie. till it's Getting used to a broken heart There's a one thing that you shouldn't do Don't let this feeling take over you For tomorrow is So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 Hey, yeah, yeah, yeah, hey, darling Hello, me Okay.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 Ben. Ze tilt op en rammelt keihard onderuit. Het is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kader, dan ben je weg, gaat het anker al alweer uit. Muziek soms om som niets, soms om van alles.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 CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Maar ik weet van moeder Van mijn moeder, dus van mij CD van jou, CD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 René van Brakel met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel heeft François Hollande gefeliciteerd... met zijn overwinning bij de Franse presidentsverkiezingen. Ze nodigde hem uit om zo snel mogelijk naar Berlijn te komen voor overleg. De overwinning van Hollande is enigszins pijnlijk voor Merkel. Tijdens de Franse verkiezingsterrein steunde zij zittend president Sarkozy. Ze bezocht zelfs een campagnebijeenkomst van hem. De steun voor Sarkozy kwam onder meer door uitspraken van Hollande... over Europese begrotingsregels... Hollande keurt de strenge bezuinigingen die Frankrijk en andere eurolanden moeten doorvoeren, af. Merkel is daar juist een groot voorstander van. De nieuwe Franse president wil ook maatregelen die de economische groei stimuleren. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft zich uitgesproken voor het homohuwelijk. Ik heb geen enkel probleem met het feit dat mannen met mannen trouwen en vrouwen met vrouwen, zei Biden in een interview op de Amerikaanse televisie. Op de vraag of hij vindt dat tijdens een tweede termijn van de regering Obama het homohuwelijk een feit moet worden, zei Biden dat hij daar wel voor voelt. Hij benadrukte dat de president het beleid bepaalt. Het standpunt van Biden lijkt te verschillen van dat van president Obama. Die is wel voorstander van een geregistreerd partnerschap, maar heeft zich nooit openlijk uitgesproken voor een homohuwelijk. Dat ligt erg gevoelig bij zwevende kiezers. SP Tweede Kamerlid Ewout Eergang stelt zich niet herkiesbaar voor de Tweede Kamer. Na bijna zeven jaar Kamerlidmaatschap vindt hij tijd voor iets nieuws. Op de site van de SP schrijft hij dat het hem moeite kost om de SP de belofte te doen, erg ook voor de komende vier jaar weer voor 100% tegenaan te gaan. Ehrgang is te